Het is één minuut over half elf. Dit is de aanvro op Hilversum 1. Bevriende hand, dames en heren, heeft ons de nu volgende aflevering van Biels Co. aangereikt. De hoorspelserie geschreven door Jan Moraal. <tieden>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 Morgen. Ha, dag Riet. Wat zegt die Riet? Piet? Of Piet bij mij is Riet? Maar wat zou Piet nou bij mij moeten zoeken, Riet? Werk. Ah, Piet zoekt werk. En nee, wacht nou eens even, Riet. Wat zou Piet bij mij nou voor werk moeten vinden? Oh, ja. Ja, op zo'n manier. Hij vindt het liever niet. En daarom zoekt hij het bij ongevaarlijke mensen als ik. Leuk, zeg. Is je lang weg, Piet, Riet? Nog niet lang, pas zes maanden. Pas zes maanden? Pas zes maanden. Maar uh, maak je, je dan niet een beetje ongerust, Riet, over Piet? Nee. Ah, ja, een wilskrachtig type dus. Het werken zelfs niet, dat geeft hem geen voldoening. Nee, nee, het gaat er meer om het zoeken. Wat zeg je? Ja, we gaan neerleggen, ja. Zeg, doe je Piet de groeten, Riet? Wat? Ja, ja, blijf zoeken natuurlijk, Piet. Ja, ja, dat riekt. Nou ja, in ieder geval, het is het niet op elkaar blind te staren. Ah, ah, die vrouw, dat was iets ergens hoor. Au, me zij. Me zij weer even. Met die peertjes dus. Goedemorgen. Morgen, meneer Biel. Goedemorgen. Au, au, au, dus is me zij. Met, met, met, met, met die peertjes zeg. Die vrouw dus, met die peertjes. Dat is erg hoor. Een vrouw met peertjes. Van die grote, zukke peren. Die vrouw, zegt. Het zal je niet overkomen, hè. Dat je daarmee op stap moet met die gladdigheid. Au, au, au. Wat zei weer. Kan je je voorstellen? Wat? Weet je dat dan niet? Nee, wat? Dat ik gisteren op stap ben geweest met de NVSH. Ja. Ja. Dat is niet waar. is zeker. Wel, nee, gewoon met het lagere personeel en met die vrouw dus. Met die peren? Met die, met die enorme peren, ja, ja. Die me wel even in het verkeerde keel gaat schoten, hoor, eerlijk. Ja, hoezo? Nou, je zal ze maar in je rug krijgen, niet? Wat? Die peren. Van die vrouw? Nee, ja, niet van mij. Ja. Ja. Zie ik eruit als iemand die met mijn koffer vol peren rond, rond de bagger? Nee, Nee, nou dat dacht ik ook. Nee, nee, nee. Maar ik. Ik krijg ze wel in mijn rug. Nee. Ja, nog een nog geluk dat ik er mijn kussen ertussen had. Je kussen? Mijn kussen. Dat had je ertussen. Ja, dat ruimt. Tussen jou en die vrouw. Rijdt ook, ja. Die vrouw met die peren al zo. Vanwege de NVSH, dat nee. kussen. Nee, nee, vanwege de gewadigheid. Ja, ja. ja. En wat kijk je me nou al? Wat is er nou voor raar zal? Begrijp je het niet. Nou, ik hoop voor niet. Wat is gek nou toch? Het is toch zo simpel. Morgen, chef. Morgen, Lien. Morgen, morgen, Paul. Hoi, hey, goed. Hoe is het met de zij, chef? Ja hoor, Paul. Hoor, ja hoor. Eh, eh. Hoe is het met de zij, chef? Ja. Laten we er wel even onder bedelven. Of het scheelt niet veel te helden. Waaronder? Waaronder wat? Bedelven. Waaronder? Dus onder die peren van die vrouw. Dat begrijp je nou nog niet? Nee. Waarom dan niet? Omdat ik nogal streng ben opgevoed, neem ik aan. Dat ben ik ook. Nou, daar heeft de NVSH dan weinig van heel gelaten, als ik het zo hoorde. Oh, waar heeft die het ja. nou toch over? Over de NVSH, chef. Ja, maar wat heeft die er dan nou mee te maken? Geen idee, chef. Nou, leg jij het er dan even uit. Ik begrijp dat niet. Nou, kijk, Lee, ik droeg ze dus, ja? Wat? Die peren. Ja. Nee. Van die vrouw dus. Paul, Paul, sorry. We droegen er elk één. Je allora. <lacht> Breng het nou niet in de war. Ja, het is, is waar, chef. Herstel, we droegen dus elk één, ja? Ja, uh, wat voor één? Van die vrouw. Iedereen. Ja, op, op, de, op de trap dus, begrijp ja, je? En ja, ja. En toen schoot van de mijne het handvat los. Ja. Het uh, handvat? Ja, logisch, zeg. Wat wil je? Dat hield het niet. Ja. Onder dat enorme gewicht van die zware peren... Van die vrouw dus. Ja, en ik liep achter de chef, Dus de chef die krijgt die vrouw... ...de hele groentewinkel in haar rug. Ja, mijn kussen ertussen. Nog een bof. En die slaat zo rang die trap af. Alle treden raak, zegt... Mijn zij, op mijn zij, blauw, mijn zij, blauwe zij. Ja, en die hele zaak vliegt open bij de chef. Die perenbagage ja. van die vrouw dus. Ja. En die hele perentoestand... ...rinkel de kinkel, verschrikkelijk hoor. Rinkel de kinkel, peren? Ja, blazen... Glazen, glazen, peren. Peren glazen, maar die vrouw mee wekt. Die vrouw die wekt. Wekt. Nog het ene wat, en waar? Zij wekt haar peren, bijvoorbeeld. Die bestaan nog wekkende vrouwen. Ah, wacht even. Die vrouw had twee koffers gewekte peertjes. Nou zeg maar, peren. Sikke! Ah! Op zo'n manier? Hé, hé, ik geloof waarachtig dat ze het begint te begrijpen. Een uur is te lang en een dag is te kort. Zeg maar, wat dacht jij dan dat we het over hadden? Hé? Ja? Nou, ik dacht... Wat? Uh, maar... Ik bedoel, uh, nou. Uh, ja. Ik, ik, ik begreep het er zelf maar niet. Of wel dus. Maar, oh. Nou ja, maar anders. Ik bedoel, uh, maar, maar uh, wat had de NVSH er dan mee te maken? Grote de Pol, Wat heb ik er nou al drie keer verteld, geloof ik. Met de gladdigheid. Daar reisden we mee met de NVSH. Uh, kleine correctie, chef, met de NS-chef. Dat zei je, Paul. Uh, sorry, chef, u zei de NVSH-chef. Is hetzelfde, Pol? Niet helemaal, chef. <lacht> Bekaars concurrenten dan, Paul? In welke zin, chef? Organiseren wij de dagtrips naar Londen, meen ik? Uh, <lacht> tamelijk vergezocht, chef. Wat je verhaalt is lekker, Paul. Ja. Slag aan u, chef. Maar wij reizen dus met de ns ja. ding. ter voorkoming van misverstand. Ja. En hetzelfde geldt voor die vrouw dus. Met die verschrikkelijke peren. Ja. Tellen, want dat is iets <lacht> erns, hoor. Als je daar opeens op je blauwe zij onderaan de trap tussen die vrouw de bevroren peren ligt. Te liggen. Bevroren? Ja, meteen. Met. Ah. Gistermorgen zeg ik een graad of twintig vorst, hè? Dat wil wel bevriezen hoor, die perenpulp. Ik zag meteen als een muur, Paul. Ja, dat was een hele heisa, chef. Ja, dat was een hele heisa, chef. Meneer hier ter over heisa gesproken. Die gaat er even aan staan rukken. Aan wat? Ah, ja, aan wat? Aan iemand die stijf over die vrouw de peren... met zijn plussen aan het pas vastgevroren zit ja, Op uw eigen verzoekje? Omdat het daar net als een spiegel was. En dus krijg ik daar het hele slaapdronken voor en zijn korps over me heen. En dat is ook raar, volk, hoor. Dat hoor je boven aan die trap aankomen snurken. Dat struikelt vier je boven je over die vrouw haar diepvries fruit... Dat slaat zonder een woord van excuus over je ondergekoelde lichaam. Dat neemt niet de moeite de ogen te openen. Dat snur ik vrolijk de tunnel in. Ik dacht dat ik stierf, zeg. Ik denk ik ga dood. Ja, vandaar dat ik u overeind tracht met te helpen, Chet. Ja, noem dat vooral helpen, zeg. Als iemand bewust een bevroren broek aflaar, dan staat te rukken. Dat ik de rest van de dag met mijn kussen uit mijn broek kom te lopen. Ik hulp zeggen. Alsof dat nog niet genoeg is, hoor ik achter me een paniekstem die iets roept van... Dat riep jij helemaal niet? Nee, nee, wat riep ik dan dan? J jij riep. Augen dicht, oh, augen. Op woorden van gelijke strekking? Oh, dat ja. Ja, oh, dat ja. En dan kijk ik geschrokken om, zoals een mens wel doet. En dan krijg ik een schep rof zout in mijn bakjes. Ja, jij hield ze open. Ja, ik hield ze open, ja. Omdat ik niet verwacht dat iemand mij een schep grof zout in mijn gezicht smijt. Wie gek? Als iemand zegt, ogen gedicht, dan vind ik dat gek, ja. Dat vind ik nog wel eigenzinnig eigenlijk wel, weet je wel. Waarde heer, waarom in vredesnaam gooit iemand iemand een schep zout in het geluid? <laughs> Omdat hij u wilde vangen, chef. <laughs> zout, weet u wel. <laughs> bon. uh, op uw staart, chef. <laughs> ja, ja. Nee, daar kon ik niet bij, Koen. Daarmee zat hij aan de tegel. ja. <laughs> Oh! Oh! Ja, wow. ja uh, excuus chef. Smakeloze grap nogal, chef. Maar het was goed bedoeld van deze kraap, chef. Tracht u te ontdooien, zie. Zie, ja. ja. Nou, toevallig was het enige wat er niet aan me bevroren was, dat was mijn hoofd dan toevallig. Nou, jij wierp me anders zo een ijzige blik toe, dat ik dacht het oog wil ook wat zeker, hè. Ja, ja, ja. Dan reis ik dan een keer met de NVS naar Groningen te helpen. Met die vrouw. Waarom? Met die vrouw? Wel, nee. Niet? Tuurlijk niet. Die was er peren kwijt, die vrouw. Oh ja? Ja, dus wat heeft die nog in Groningen te zoeken? Nee. Die durfde de broer niet meer onder de ogen te komen zonder peren. De, de broer? Jazeker, hou oh, daarover op, zeg. Dat was onze aankomst in Groningen. Die stond me op te wachten, die broer. Stel je het even voor, die man staat daar likkebaardend op het perron. Zijn zus met de peren af te halen. Hè, en die blijkt niet aan boord. En die ziet mij stijf onder zijn zus te peren. Ik was die man al voorbij. Hè, en die roept iets van vuil perendief. En die grijpt me van achteren in mijn kussen. Wat nou? Nee, van, wat? Huh? Nou, de kussen. Daar mogen we niet aan nou weer bij. Nou. Ik kan nog steeds dat kussen niet plaatsen. Ja, yes. dat had hij in zijn broek geplaatst. Vanwege de gladde geit, ja. S'morgens. Toen ik naar de garage liep, zeg. Zo dat ik de deur uitkom, zeg. Op die gladde tegels. Zwiep, zeg, mijn been en rang. Op je kussen. Nee, toen nog niet. <lacht> Zo bloot weg op mijn onbeschermde hier. Ik dacht dat ik stierf, zeg. Ik denk, ga dood, zeg. Vol op de stuit. Ik voel hem geen eens meer. Revoelloos en stuit. Ken je dat? Nee. Ja, je weet niet wat je voelt toch, En je voelt het trouwens ook niet, hè? Behalve als je het begint te voelen. Voel je? Nou, daar voel je wel eens even, hoor, hè? Kruiden geblazen. Ik ben op handen en voeten over de ijsmassa binnen binnen gekropen. Eerlijk zeg, doe me tante lie. dus, mevrouw, hè? Die zegt, wat doe je nou, Bobber? Ik zeg, ik geloof dat ik me stuit af flintersval. val... Ze zegt, oh, ga even zitten. Dus ik ga even zitten. Nou, toen komt ook wel gillen, zeg. Want dat was er niet meer bij, hoor. Zitten, ik zeg, nou, dat is mooi. Dan moet ik dan maar even mee naar Groningen, zeg. Met pol en het kind. Of ver te doen op 30 plekjes. Met mijn stuit aflenter." Ah, vandaar wat kussen. Voila, kussen in de broek, wie er mee doet. En weer op weg naar de garage, hè. En ik ben één stap buiten de deur en zwiep, zegt mijn been, en rang. Op je kussen? Nee, op mijn zij. Ja. Zijwaartse been, zwiep, beng op de heup. En die elleboog dus, hè, het knobbeltje, lamme arm, zeg maar, met prikkels dan, doem die zegt, heb je je pijn gedaan? Dat soort domme dingen vragen vrouwen dan. Als je met je stuit aflenters, dus plus een beledigde heup en al allemaal arm op je kreunende knieën naar binnen komt kruipen, heb je je pijn gedaan? Ik zeg ja, weet u naar een pijn? Vanwege mijn elleboog dus. Ze zegt, ik ben anders nog springleven. Ik zeg, ik wat ik het ook nog zeggen. Ah, oh, dat ja. gelukkig, zeg. Je zegt het. En zo begon ik dus mijn tripje naar Groningen gisteren op mijn blote sokken naar de sigarenwinkel. Naar de wat? Naar nou, de sigarenwinkel voor het spoorboekje. Op je blote sokken? Ja, dat had ik aan meneer Pol te danken. Dat was Poolse tip. Hoe bedoelt u, chef? Toen ik je opbelde dat we met de trein moesten... ...omdat ik alles gebroken had... ...toen zei jij toch dat ik er een paar oude sokken overheen moest doen? Ja, maar dat ging toch uitstekend, chef? Jazeker, maar je krijgt er wel een paar ontstellende koude voeten van op. Ja, maar u, u had er toch wel overheen, chef? Hoe bedoel je, Paul? Die oude sokken, chef. Over uw schoenen... Wel, nee. Nee, chef. Wel, wat hebben we daarbij? gezegd, Paul? Had u ze gewoon over uw sokken, chef, die oude sokken? Ja, zeker, Paul. Een tip is een tip en daar hou ik van. Nou ja, u had uw spoorboekje alvast. Je houdt daarover op, over handig naslagwerkje gesproken. Dat is 593 pagina's druk, zeg. Wat een wartaal hier op bladzijde 1 al... Loopt de trein niet verder en is er een andere direct aansluitende trein, dan wisselt de kleur. Ja, ja. Ja, ja. Zeg jij maar ja, ja, maar van wie de kleur wisselt, staat er niet bij. Van de chef zijn pet. Ja, over de chef gesproken hier zijn. ...leg hem uw probleem voor, hij zal doen wat hij kan. Nou, daar heb ik dan andere ervaringen mee, hoor. Ja? Ja, nou en of zeg, ik kwam er niet uit, hè. Zeg, uit die spoorpil, hè. Dus ik bel het station, maar en ik zeg tegen iemand meneer... ...de trein naar Groningen. Welke vlucht is dat, welke bier moet ik hebben en hoe laat start hij? Ja? En wat zei hij? Hij zegt, ben jij het soms weer, Piet? Pietje Meunis. Wie? Ja, dat is mogelijk, chef. Pietje Beunis, een van de kerels van het jeugdhonk. Vader is bij het spoor. Deksels intelligent jong, maar lastig. Ja, dan belt hij bijvoorbeeld naar het station, hè. Dat de alternatieve openbare vervoerders een bom hebben geplaatst in het toilet van trein nummer 1512, hè. En als de vader. Als hij nou voorzichtig onder de bril kijkt... dan ziet hij daar zijn eigen papegaai zitten. En dan ploept hij nog harder dan hij zelf. En dan lacht Pietje zich dat waanzinnig. Met je. Ja, hij... Knaap moet leiding hebben, chef. Meer niet. Die vader die zou de jongens wat meer moeten proberen te contacten. Begrijpt u wel? Ja hoor, Paul. Contacten met de boot van de stoel. Ik begrijp dat al niet, chef. Ben jij het soms weer, Piet? Als je de NVSH belt, zeg. Ik zeg, sorry, de naam is Alg. Ik zeg, mag ik de chef even... Hij zegt, die heeft een vrije dag. Ik zeg, en wie laat de trein naar Groningen dan vertrekken? Hij zegt, laat dat maar aan ons over. Ik zeg, nou neem me niet kwalijk, maar ik krijg de indruk dat maar bij de KLM, de vertrekkende passagiers. met wat meer zorg omringt. Hij zegt, mogelijk, maar de eerste trein moet nog gekaapt worden. Ik zeg, je brengt me op een idee, man. Hij zegt, jij hebt niet het hart, hoor, Piet. Ja, knaap heeft een goed stel hersens, chef. Ja, ja. Maar moeilijk dus. Ja, moeilijk. En vader is te zacht, ja. pakt ja. hem niet aan. Kan er niet mee over ik, ik heb niet de eer, hoor, Paul. Jawel, chef. Die, die treinbestuurder van ons gisteren. Waar neef Eef eh, nog mee, mee, mee rijden mocht in de stuurcabine. Die? Noem je, noem je die zacht? Nou, dan wil ik wel eens een harder meemaken, zeg. Oh, man. man. Wat, die daar op de box had klaar te stomen zegt, Zo reed hij tegen de twee honger en hoe stonden we weer, binnen in de wei. Trouwens, volgens mij hadden we in Meppel en Assen nu juist wel moeten stoppen, hoor, Pol. Ja, daar, daar leek die conducteur zich ook een beetje zorgen over ja. te maken, chef. Die had halswerk om die woedende reizigers van de noodrem af te houden, zeg. Ja, zetten, dat was ook een lekkertje, hoor, Paul, die conducteur. Stel je het even voor hoe ik daar sta... Hè? ...in welke omstandigheden op om mijn blote sokken... ...mijn kussen uit mijn broek... Hè? ...mijn stuit aflend als blauwe zij... ...druipend van die vrouw de chocoladeperen. ...wat zegt hij, die conducteur? Carmen, die... Plaatskaarten, alsjeblieft, Jeff. Nou, dat wordt er slecht gearticuleerd hoor bij de NVSH. Toen we dat perron op, kwamen ophollen... ...ook al zegt die man door die luidspreker... Die zegt er opeens vlak boven hallo, Haddo, haddo, Ik zeg, wat zegt u? Hij zegt, haddo, haddo, haddo. Ik zeg, ik verstaan niet. Hij zegt. Hij zegt, uh, rij je paddoe, robbelen, vier. Ik zeg, wat zeg je nou toch allemaal? Hij zegt, herhaal ik. De trein naar Groningen vertrekt vanaf perron 4, chef. Ja, ja, waar zullen we hem nou weer eens laten vertrekken, lui? Ze staan te wachten op perron Nou, dan nemen we perron 4, jongens. Kan je lachen? Kijk, zo hollen. Blaaskaarten alsjeblieft. Mansi, plaatskaarten, alsjeblieft. Ja, ja, ja het is goed. Zeg, dus die had je wel, die plaatskaart? Ja, nou hoop. zeg, Na een half uurtje op mijn koude in de rij te hebben... staan Blauwbekken dan, hè. Ik zeg... Uh... Drie losje voor tuin. <lacht> nou toen keek hij me al aan, hè. Ik zeg en ik ben oud met de groeten van Pietje. Hij zegt als dat kwartje groeiend is, dan sleur ik je de loket. Ja, dat klopt, he. op die manier doet Pietje iemand te groeten. Ja, ja. Dat, dat doe ik, chef. Onderzoekende geest, weet ja. u wel. Altijd in voor het experiment. Mm hij -hmm. heeft het paard van de burgemeester al eens een klontje LSD gevoerd zelfs, he. Niet uit hekel aan, maar meer om te weten hoe, begrijp je wel. Ja, vol en slecht articuleren, neem ik aan. Blaaskaken, arme dief. En ik verstom dat, hè, dus ik laat iemand mijn kaartje zien. Wat denk je dat hij doet? Ik geef het de raaien wat hij doet. Hij pakt zijn tang uit zijn gereedschapkist en ik knip er een gat in. Ik zeg: Wat doe je nou? Hij zegt: Ik maak hem ongeldig. Ik zeg: Dan word je wel bedankt, waarom gooi je hem niet meteen de deur uit? Hij zegt: Ik voorkom alleen maar dat je vandaag nog eens met die Tutti Frutti hap op mijn plus gaat zitten. Ik zeg: Wat verstaat men bij de NVSH eigenlijk onder service? Hij zegt. Als het je om dat soort smerelapperij te doen is, zet dan liever een in Vrij Nederland. En je begint nog behoorlijk te stinken ook met je buurse fruitwinkel. Tegen de klomp, Moet je daar gaan tegen de klomp. Ik zeg nou, dan trek ik het schuifdak wel even open als het zo moet. Dus ik geef een ruk aan die handgreep en boem zegt de vader van Pietje maar weer: "Dat is we. Nee, dat is de noodremje, waar u wat trok. Misbruik wordt gestraft. Alle mensen, zeg. En waar stonden jullie? Station Groningen. Ja, als het aan de vader van Pietje uitgelegen... ...waren we zo'n rode school gekrost. Ja, ja die, die indruk had ik eigenlijk ook, zeg. Was er iets met die man niet in orde, nee, weet. Nou, volgens mij had die man de dag van zijn leven, eerlijk. Nou, wat die tenminste gedurende de reis... ...door die boordradio al liederlijke taal uitsloeg, zeg. Dat was ook niet gering. Nou, volgens mij dan viel die sigaar, hè. Die viel hem niet helemaal lekker. Sigaar? Mag hij maar roken dan daar? Ja, dat weet ik niet. Maar dan kon hem naar het pepermuntje... kon hem dat niet zoveel meer schelen eigenlijk wel, uh, dacht ik. Uh, pepermuntje, knaap? Pepermuntje, ja. En toen ik hem eenmaal die kalmerende prik had gegeven... toen was er helemaal geen houden meer aan. Ik heb hem waarachtig bij 140 kilometer het uur... van de voorbumper moeten plukken. Ja. Hij wou even een eindje om, zei hij. Ja, uh, hou nou even, knaap. Uh, sigaar, pepermuntje, prik. Waar kwam dat spul allemaal vandaan dan? Papietje? ...van Pietje. Dat had Pietje mij gegeven met het verzoek hem te voeren aan familie en vrienden... ...en mede met het verzoek hem te informeren omtrent de reacties dus, hè? Ja hoor, Paul. Het paard van de burgemeester, Paul. Ja, dat bedoel ik nou, chef. Altijd experimenteren, die knaap, chef. Terwijl die vader, die weet daar niet voldoende leiding aan te geven, zie. Nee. Ja, ja, ja. Nou, maar die ja. krijgt er gezien. zijn manier van treinrijden wel het no na hoor. Ah, die was verlipt oh. als een kraai, volgens mij. Ja, zo rij ik even de NVSH naar Groningen te helpen. En dan stap ik uit, en dan grijpt die boer van die vrouw, van die vrouw met die peren dan, die dus grijpt die boer, die grijpt even van achter in mijn kussen, zeg. Ja, wat dacht u ergens van of zo? Ja, dat, dat, dat zei hij toch, die zei meteen iets van: vrouw, peren, die. Dus ik zeg, dacht je soms dat ik zat opgevreten? Hij zegt, niet dan. Ik zeg, man, waar zie je me voor af? Dat ik me een beetje ga stappen, de zondag al die stomme peren van je zuster. Hij zegt: ze druipen je anders, je kussen uit. En meteen trekt meneer even mijn chocoladehoed over mijn ogen. Bij 40 graden borst, moet je rekenen. Dus dat bevriest meteen. Hè. Dat zat meteen als een muur, die hoed. En zo moet ik dan op mijn bevroren voeten even opvechten gaan maken over 30 nieuwe vlekjes... Dat is een raar gesprek geworden hoor, met die wethouder. Hij zegt, zal ik uw hoed even afnemen? Ik zeg, zodra hij van de peren gedooid is, graag. Hij zegt, van waar die peren? Ik zeg, ik heb even een dame op de peren en heeft te koffer geholpen. Daar alsjeblieft, Rinderman, over pieren gesproken. Ritterman, aan het mogen we horen morgen? Ah, dag, short. Ja, dubbele Jut, short. Ja, hier komt hij liever. Voor u, meneer Biels. Wie? Ja, hoe noem u hem ook weer? Dubbele Jut, ik hier bij daar, daar, hier, de, hier. Ja, bij de, bij meneer bij ik bij de, bij de, meneer de, de, spoorweg de, de noodrecht. Ja, nee, kijk, nee, ik wil de schuif openen. Maar vanwege de pierenlucht, begrijp je? Die vrouw had vanaf lucht in de papieren. En die heb ik... die heb ik dan. Dat was dan weer een aflevering van Biels en Code, de hoorspelserie van Jan Moraal. Biels werd gespeeld door Ko van Dijk, Eline, Fiet, Koster, Koen was Frans, Koster en neef Eef, Mathé Verdaasdonk. De regie had Jo Fischer Junior.